stemming met de Duitse militaire bevelhebber in Nederland, de commandant der Stelling den Helder, het volgende op. Indien het in verband met de goede gang van de dienst of verpleging gewenst is, de troepen en meer. Zet de radio maar aan. Ik wil niets meer horen. Misschien zijn er wel naderberichten. berichten. kan me niet schelen. De Zwinkelman heeft de We zijn in de pan gehaakt. de nou. militaire bevelhebber. Arme, arme, arme jongens.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 Ik kan er nou nog een kopje af. Uh. Alsjeblieft. Um, hoe is het met je vrouw? Hm. De dokters kunnen niets vinden, maar ze verzwakt wel heel erg. Onze grote bestelling van Engeland dicht op zijn gat. Een van 13.000 pond. Klopt voor de fabriek. Wat ben jij toch een verdomme, ze <laughs> Dat Het is Fries. Ja. So.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 Het is weer vrede, gelukkig. Jij beleeft gouden tijden, nietwaar, Venne? Meester A.C. Wellaert van Andenbeek. Hm. We zijn al anderhalf jaar in oorlog. En jij drinkt gewoon Jak van 300 gulden de fles. En je geeft maanroomtaart, een roomtaart cadeau van 175 gulden. Allemaal verdient aan vleesmokkelaars, voedseldieven, hoeren en aan verwante personen. Hm. Is de beroemde operette Jean-Premier Karl Vlenderberg jaloers? <laughs> Ik pleit landgenoten vrij voor het Griesgericht of het Obergericht. En daar hebben ze geld voor over.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 We maken de tournee af. In Amsterdam kunnen we niet meer staan, we hebben joden het gezelschap. Hm. Nog een maand hoor, is bekeken. Als jij het nog wil zien, dan kan je naar Goirland gooiland terecht. We staan 12 en 13 september hier in Helversum. Hm. Die negen rennetjes van jou, zijn dat uh, lekkere wijven? Mijn collega's zijn zeer getalenteerde danseressen. Ja, als jij zit nou al een maand of tien in die operette. Je bent twee weken in Limburg in hotels. Jij blijft nachten achter elkaar weg. <laughs> en je doet nooit eens wat.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 Is dat wat van je? Carola, ik hoor je over niets en niemand anders praten. Nou, Carola is lief. Hoe ziet ze eruit? Mooi. En ze danst mooi. En ze zingt mooi. Carol en Carola. Hm? Jij bent verliefd. Ja. Neem me maar mee. O, maar, maar logeren kan niet hoor, dat is niet behoorlijk. Maar je bent toch een ouderwets mens. Oh, oh. Ik ga toch ook met haar op de roene? Ik heb tientallen keren met haar geslapen. Wat zeg je? Onder één dak bedoel ik. Oh.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 Je verwend me. Oh, een stukje zeep. Nou, de stukjes zeep liggen niet meer voor het oprapen. Hm. Zou je niet wat aantrekken, Carona? Waarom? Ik kan me niet schminken met kleren aan. Ah, je zit in een broekje en een bh. Toch, hij je? Kan je het niet tegen om me zo te zien? Nee. Ben ik zo wanstaltig? Ik hm. hou hm. van je kalm. Schatje. Oh, daar daar. Oeh, Oeh. Oh, ben je toch een lekker deftig dier? Ja.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 Want dan vallen we elkaar precies in de armen op het moment van de eindzoom, begrijp je? Ja, ja. zullen we dat nu even oefenen? Zeg, ik moet op. Vanavond. Ja, hè? Kakken zonder dagen. <laughs> je drukt je bepaald parlementaire parlementair uit. Moet ik wat te drinken voor je halen? Kan dat dan nog? Nou, de pauze wordt pas over 10 minuten afgebeld, denk ik. Ach nee, blijf maar bij me. Weet je wat we doen? Nou. We gaan nou meteen naar mijn hotel. We laten iedereen al <laughs> barsten en we gaan gewoon weg. <laughs> ja, ja. Oh, dat zou zo heerlijk zijn. Zo ga ik een beetje vrij. Ik verlang zo naar je. Dan ben ik naar jou. Al die mensen die vanavond aan ons kijken, ze moesten ze weten. Ja, dacht je dat ze dat niet wisten? Dat zien ze toch. Dat schminkje je heus niet weg, hoor. <laughs> mm, je bent lief. Hey, pas je op mijn make-up. Ach, dat kan me geen moer schelen. Ja, liefje? Oh, hé. Hey. Ik wist niet dat je er was. is mm -hmm. schat. Schat, dit is Carol Vlendenberg, mijn partner. Carol, deze keurige man is Hubert van Eel. De beroemde dirigent. Prettig om met de kennis te maken. Hé, nee, hij is mijn lijfdirigent. Hij is mijn man, Carol. Dat zie je zeker wel.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 Ah. Ik heb je ontbijt hier. Oh, wat lief van je. Hm. Nou, waarom strompel je nou die trap op met je zere benen? Ach. En met een blad. Ik, ik dacht dat je dat prettig zou vinden. Hm. Zo stil gedaan gisteravond. Zeg, uh, is er iets? Er is iets, hè? Carola? Hm. Ik begrijp het. Je hoeft me niets te vertellen, ik begrijp het. Z wil je dat ik vanavond kom kijken in Gooiland? Ja. Ja. Dan kan je meteen zien waar ik me vergist heb. En ik niet. Waarom jij niet? Omdat ik een moeder ben. En moeders vergissen zich nooit. Hm. Nog een week. Dan is het voorbij. Ja. Op een blij toe. Je vindt het zo heerlijk om op het toneel te staan en succes te hebben. Ja, de verhaal. Er gebeuren zulke vreselijke dingen. Ik maak me zorgen over Olivia en Sammy. Er worden zoveel joden weggehaald. Olivia zit toch betrekkelijk veilig? Ja, dat weet ik niet. Waarom anderen wel en zij niet, Ja. Er is een brief voor je, hier. En kleed je je vlug aan, dan drinken we gezellig koffie, hè, met z'n Ja, Doe voorzichtig op de trap. Bedankt, man, voor het ontbijten. Het is heerlijk. Een brief.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 En maak je geen zorgen over die productie, er is een groot budget, 120.000 gulden. Kom je eraan? Niet zo vlug. Heer uh, het handelt zich hierom. Wij gaan een speelfilm produceren, maar niet zo'n vlotte namaak Amerikaanse flauwiteit. Mooi, serieus, Germaans werk. Zo. En we hebben meteen aan jou gedacht. Je bent een mooie blonde vent en een uitstekend acteur, dat voorop gezegd. Nou, gelukkig maar, hè. Ja, haar moet natuurlijk ontkruld worden. Germanen hebben geen golven of krullen is Joods. En uh, uw wimpers zijn wellicht te donker.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 Ik heb van alles geprobeerd om Olivia en Sam weg te krijgen. Ik slaap er soms van. De organisaties zijn niet allemaal even betrouwbaar. Er is veel meer bedrog dan ik dacht. Ik weet het. Dat is er één ding dat u nog kunt doen. Zegt u het mij? Het zou voor u een klein offertje zijn...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 Als jij die mensen hier naartoe brengt, dan geef ik ze zelf aan. Verde. Ik moet naar Amsterdam. Ik moet naar Amsterdam. Oh, ik dacht al, wat ben je vroeg op. Je ontbijt wel eerst. Hoor, harm, we de koffie. Jij had dus al afgesproken dat ze bij ons in huis konden. Maar dat kan niet, begrijp je dat, Harm? Ik wil het niet hebben. Steek. Euterpenstraat. Hier moet ik zijn. Wat willen ze? Ik ben Wellaad van Andenbeek. Ausweis.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 Dank u wel. Wie ze wolle. Hai heden. Guten Eerst naar Leo van Weggelen. Kan ik meneer van weggeleven spreken? Ik was hier gisteren. Je bent zo'n hospital. Wat is het? Hij. Is dood, meer. Dood. Hebben ze. Hij heeft zich vannacht veranderd.